Koning? Ja. ja? Als jij straks koffie gaat drinken, kun je dan even langskomen? Goed. Meneer Balk heeft vrijdag ook al naar je gezocht, toen je in Arnhem was. Zei hij ook waarvoor dat was? Nee, en ik heb er ook niet naar willen vragen. Ik zal wel zien. Je zou de rubriek bijvoorbeeld samen met Tjitske kunnen doen... of helemaal alleen. Maar je hoeft hem in ieder geval niet te ondertekenen... en je kunt hem ook helemaal naar eigen inzicht... Inrichten. En wat zou jouw bemoeienis dan zijn? Geen enkele. Omdat jij immers de hoofdredacteur bent? Als jij de verantwoordelijkheid voor die rubriek op je neemt, dan bemoei ik me nergens meer mee. Ook niet met de keuze van de artikelen? Nee. En als die dan niet overeenkomt met het redactiebeleid ten aanzien van de boekbesprekingen? Ik neem aan dat je je beleid toch wel ter discussie zult willen stellen? Daar zou ik dan toch eerst nog eens over moeten nadenken. In ieder geval heb jij dan de eindverantwoordelijkheid? Ik, ik moet er eerst nog eens even over denken. Ik kan er echt niet meteen op antwoorden. Natuurlijk niet. Denk er maar over, dan hoor ik het wel. Ben ik nu even naar balk. Ga even zitten. Is Bavelaar weg? Bavelaar? Omdat haar kamertje ontruimd is? Die heeft de kamer van Haan gekregen. Het hoofdbureau wil dat ik een plaatsvervanger aanwijs voor het geval ik afwezig ben. Wil jij dat zijn? Wat houdt dat in? Niets. Je krijgt tekenbevoegdheid, maar ik ben er altijd en als ik weg ben is dat nooit voor lang, dus in de praktijk zul je er niets van merken. Dat wil ik wel doen. Goed. Dan zal ik eerst de rode nog vragen of hij er bezwaar tegen heeft. Als hij geen bezwaar heeft, dan is dat geregeld. Dan hoor ik dat nog wel. Dag, Jantje. Dag, Maarten. Je bent erop vooruit gegaan? Hm, vind je. was anders liever op mijn oude plek gebleven. Waarom ben je daar dan weggegaan? Dat heeft Balk beslist. Hij vindt dat ik er iemand bij moet hebben, daarvoor is dit kamertje te klein. Hij heeft dan iemand voor me uitgezocht ook, een Surinamer. Een Surinamer? Ja, niet dat ik iets tegen Surinamers heb, Er zijn vast hele aardige mensen bij, maar ik had toch liever een jong meisje gehad, die alles nog kunt leren. Wat heeft deze voor opleiding gehad? Hij zegt dat hij vlak voor zijn diploma boekhouder zit. En dit is nu de kamer van juffrouw Bavelaar. Die gaat over het geld, dus die moeten we de vriend houden. Wij kennen elkaar al, hè? Jantje Bavelaar. Oh, ja. En dit is meneer Koning. Die is hoofd van de afdeling Volkscultuur, maar daar hebben we verder niks mee te maken. Gelukkig maar. Liefs Maarten Koning. Nou, dan hebben we het wel gehad... En nou alleen nog de koffiedentuur. Voor wie is die in de plaats gekomen? Voor Lex. Wist je dat niet? Ik weet niks. Lex is toch afgekeurd? Wat heeft hij dan? Niks. Maar als je wel lang genoeg zeurt, dan word je wel afgekeurd. Ja, is niet. Koning, ik kom voor meneer Beerta. Maar op zijn kamer ligt nu een vrouw. Meneer Beerta is er niet meer. Waar is hij dan? Meneer Beerta is vorige week opgenomen in het zonnehuis in Amstelveen. Waar is dat? In Amstelveen. Dank u. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik heb besloten dat ik toch maar niet op je aanbod zou ingaan. Dat is jammer. Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Waarom zou ik je dat kwalijk nemen? Ik heb een en ander nog eens tegen elkaar afgewogen, maar ik ben toch tot de slotsom gekomen dat het een te zware belasting zou zijn naast mijn andere werkzaamheden. De enige die dat kan beoordelen, ben jij zelf natuurlijk. Laten we dus alles zoals het was. Dat zou ik wel prettig vinden. Goed. Het is niet omdat ik niet bereid ben mijn medewerking te verlenen. Nee, dat... Nee. Het is alleen zo dat ik op het ogenblik geen kans zie om er tijd voor vrij te maken. Je loopt natuurlijk wel het gevaar dat je straks alleen nog maar de hele dag bezig bent met het natrekken van de gegevens voor de aanschaf van één boek. Uh, ik hoop niet dat je dat echt vindt, want dat zou ik heel vervelend vinden. Dat vind ik nu nog niet, maar je loopt het risico. Als je dat vindt, dan kun je die werkzaamheden beter aan een ander overdragen, want dan ben ik er kennelijk niet geschikt voor. Als er één geschikt is, dan ben jij dat. Daar ben ik dan toch niet zo zeker van, want dan zou je dat zo niet zeggen. Ik heb alleen gezegd dat je het risico loopt. Maar als je zoiets zegt, dan vind je dat natuurlijk ook al, anders zou je niet op het idee komen. Nou, geef die uh, catalogie dan voortaan maar aan een ander. Jij hebt de neiging tot perfectionisme. Dat zul ze je zelf toch ook wel weten. Ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. Dat is je kracht. Er is niemand hier op wiens orde ik zo blindelings kan vertrouwen als op het jouwe. Als jij zegt dat we een boek kunnen aanschaffen, dan weet ik dat dat verantwoord is. En als jij kritiek hebt op iets wat ik gezegd heb, dan neem ik dat serieus. serieuzer dan van wie dan ook. Dat is anders, niet altijd te merken. Ik ben het niet altijd met je eens. Maar dat is wat anders. Ik heb eerder het gevoel dat je het nooit met mij eens bent. Daar vergis je dan in. We hebben natuurlijk heel verschillende karakters, maar dat heeft voor een afdeling als de onze alleen maar voordelen. Ja, nou, ik zie dat zo niet, maar dat... dat zal dan wel. Maar in die kracht zit ook je zwakheid. Iemand die de neiging heeft tot perfectionisme, kan zichzelf zo ergens in vastdraaien dat hij er niet meer uitkomt. Dat bedoel ik. Oh, Wat bedoelde je dat? Uh, ik moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik begrijp er niet veel van. De kracht die tegelijk zwakheid is, daar kan ik me niks bij voorstellen. Dat is uh, psychologie. En daar ben ik niet zo goed in. Vergeet het dan maar. Je blijft gewoon bij je beslissing en ik vind het best. Hmm. Heeft u een kop koffie voor me, meneer Wichtbold? U hangt op het bord, hè? Ik? Gaat u maar eens kijken. Tijdens mijn afwezigheid zal je M. Koning voor dan optreden als mijn plaatsvervanger. Dus nou moet ik voortaan bij u zijn als ik wat vroeger naar huis wil. Nee, bij meneer Balk. Maar meneer Balk gaat altijd om vier uur naar huis. U zult dat toch wel vroeger vier uur weten? Niet altijd. Daar moet dan toch wel een goede reden voor zijn. Mevrouw Haan vond dat altijd goed. Ja, maar ik, ik ben mevrouw Haan niet... Ik heb je artikel over de trouwling nu ook gelezen. Je hebt ook niet veel feiten nodig om een theorie te verzinnen. Sorry. Dat is ook het bezwaar van Bart. Maar je verzint in ieder geval telkens een, een andere. Daar zou ik zo zeker maar niet van zijn. De grond van de zaak is het altijd dezelfde. En welke is dat dan? Dat wetenschap niet bestaat. Ik begrijp niet hoe jij dat voorhoudt. Als ik zo de pest had aan mijn werk als jij, dan zou ik geloof ik niets meer doen. Dat is gewoon plichtsgevoel. Plichtsgevoel noem je dat. Een ander zou daar al lang een hartverlamming van gekregen hebben. <lacht> Hallo? Heb jij die tekeningen van de wieg al af, Hans? Voor het eerste nummer? Bijna. Daar kom ik straks even langs. Hoe gaat het nou eigenlijk met Beerta? Hoor je daar nog wel eens wat over? Ja. Ik wilde hem gisteren opzoeken, maar toen bleek dat hij was overgebracht naar het zonnehuis. Dat is een soort verpleeghuis. Is dat een gunstig teken, denk je? Aan de naam te horen. Ja, of niet, hè. als je ziet wat voor naam ze tegenwoordig aan de meest afschuwelijke nieuwbouwwerken geven. Dan hou je je hart vast, maar ik zal het wel zien. Ik ga dat dinsdag naartoe. Doe hem um, mijn um, groeten. Ja. Praat. hoe heb je dat zo gauw voor elkaar gekregen? van ze van ze spuis van de spraaklerares maar dat is toch meesterlijk en je zit niet meer in een kar kun je ook lopen ja geweldig met een... ...zok. Met een stok? Tuurlijk. zien. Zal ik je helpen? Nee. Jo. Nu zal... ...ik je... ...huis laten zien. Kun je op dat rechterbeen staan? Bezen. Fantastisch. <tie> Waar gaan we naartoe? Ja, Namensage? Zijn we er nog eens? Ik begrijp het niet. Namensage. Ik begrijp het nog niet, maar ik zal het wel zien. Hoeveel mensen zitten hier dan niet? Ik weet het niet. Wie slaapt daar? Een <groei> man. Maar wat was zijn beroep? Zabie ja, jij. Ja, wie... Kapitein? Ja. En je bent nog wel een pacifist? Wat wil ze?